dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De libische leider Gaddafi heeft Schotland en Groot-Brittannië bedreigd... om de zieke libische lokkerbiedaler Megrahi vrij te krijgen. Dat staat in de nieuwste documenten op de website Wikileaks... die afkomstig zijn van Amerikaanse diplomaten. Als Megrahi zou overlijden in een Schotse cel... zouden onder meer de handelsbetrekkingen worden stopgezet... Begraai zat in Schotland vast voor de bomaanslag boven Lockerbie, waarbij 270 doden vielen. Hij werd vorig jaar zomaar vrijgelaten. De onderwijsinspectie heeft voor het eerst gegevens over alle mbo-instellingen in kaart gebracht. De gegevens waren er al, maar waren niet inzichtelijk op een rij gezet. Ze zijn nu te raadplegen via de site van de inspectie. Er is bijvoorbeeld informatie op te vinden over de profielen van de opleidingen, afstudeerresultaten en de financiële situatie. De onderhandelingen over een nieuw Belgisch kabinet lijken opnieuw te mislukken. De mail die is uitgelekt blijkt dat Frank van den Broeke, de onderhandelaar van de Vlaamse socialisten, al dagenlang beschikte over een belangrijk hervormingsvoorstel. De andere onderhandelaars wisten nog van niets. De Vlaams nationalistische N-VA zegt nu dat het vertrouwen volledig zoek is. Van den Broeken heeft zich intussen teruggetrokken als onderhandelaar. Een man uit Antwerpen heeft na een operatie een jaar rondgelopen met twee schade van 16 centimeter in zijn onderbuik. De scharen waren door de chirurg vergeten na een darmoperatie in een ziekenhuis in Wilrijk. Inmiddels zijn de instrumenten via een spoedoperatie verwijderd. Het ziekenhuis biedt de man een schadevergoeding aan van 5000 euro. Maar het slachtoffer wil 80.000 euro. Parcours van Amstel Goldrace in Limburg krijgt een permanente bewegwijzering en een tijdwaarnemingssysteem op verschillende hellingen. Fietsers kunnen dan zien hoe snel ze een berg opgaan. Op de Gouwberg staat al zo'n tijdwaarnemingssysteem. Fietsers hebben wel een speciale chip nodig op hun fiets. Het weer, geleden in het zuidoosten, af en toe sneeuw, landinwaarts blijft het licht vriezen. Vlak aan zee is het iets boven nul. Dit was het, R1.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 helder van hoesten. Ja. Krie, er zat een, een kriebel even. Goedemiddag, dames en heren. Het is 8 december 2010. En uh, nou ja, je, zal, je moet het bijna wel overal een keer gehoord hebben. Het is vandaag de dag dat, 30 jaar geleden, uh, voor het Dakota gebouw in New York, uh, John Lennon vermoord is. En uh, omdat het ook 30 jaar geleden is, uh, hebben wij uh, Maurice Mulder en ik eigenlijk ...gedacht van, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon gedurende een beetje marathon-uitzending... ...van ongeveer vijf uur, want we gaan door tot zes uur vanmiddag... Uh, ...gaan we John Lennon herdenken. En uh, dat kun je natuurlijk uh, het mooiste doen... ...met uh, de gigantische hoeveelheid muziek die de man heeft, ons heeft nagelaten... ...in zijn uh, toch eigenlijk wel vrij korte loopbaan... ...want die begon in het uh, eind 50 jaren en eindigde dus abrupt in 1980... De, daarvoor had hij ook vijf jaar niets gedaan. Dus eigenlijk moet je zeggen 75. Toen is hij vijf jaar helemaal stil geweest. Heeft hij niets gedaan. En in 80 was hij er ineens weer. Alleen er was iemand in New York die dat... Ja, alleen maar om zelf aandacht te krijgen. Dat heeft hij later verteld. Daar ging het alleen maar om. Heeft hij op 8 december dus John Lennon vermoord. Het nummer wat u net hoorde was The I Lost The Friend. Het nummer dat ik zelf geschreven heb... Uh, op single heb uitgebracht vlak na de dood van John. Uh, omdat ik voelde dat dat moest. Niet omdat ik daar geld aan wilde verdienen. Maar omdat ik vond dat dat moest. Ik wilde dat. Ik wilde gewoon een, een, een, ja, een herinnering hebben maken. Voor een van de grootste uh, muzikanten, componisten. Samen met Paul McCartney. Die uh, de wereld zoveel onsterfelijke muziek uh, heeft gebracht. Vandaar dat wij dus... Uh, Allerlei dingen mee hebben gesloten. Ik heb hier. Uh, nou, ik denk dat ik hier ongeveer een stuk of twintig LP's heb liggen. Plus. Uh... Zootje uh, CD's. Flinke Zootje CD's. Tussen twee uh, en vier mogen geen CD's draaien, dus de vinyljaren. Ja, daar, daar trekken we ons <laughs> vandaag even niks van aan. De vinyljaren, dat is volgende week weer. Vandaag gaat het echt alleen maar over John Lennon en de Beatles natuurlijk. Want ja, de Beatles is toch de band die hem groot gemaakt heeft en die hij groot gemaakt heeft samen met Paul McCartney en George Harrison en Ringo Starr. Um, we maken vandaag, uh, in tegenstelling tot wat we normaal in, in mijn programma altijd doen op uh, woensdagmiddag, vandaag gebruik van alle moderne hulpmiddelen die we hebben, zoals bijvoorbeeld YouTube. Want op YouTube kun je zoveel gigantische mooie fragmenten en dingen vinden. En... Um, we gaan natuurlijk veel muziek draaien, heel muziek, veel muziek van de Beatles en natuurlijk ook van John Lennon uit zijn solo periode. Tussen twee en uh, drie uh, krijgen we in ieder geval ook in de uitzending Azing Moldmaker. Dat is uh, de man die uh, een gigantische hoeveelheid boeken over de Beatles heeft geschreven en bovendien ook nog een heus Beatles museum heeft in Alkmaar. Die gaan we tussen twee en drie bellen en gaan we met hem natuurlijk even praten over John Lennon. Uh, tussen drie en vier. Dan komen er een paar muzikanten hier de studio binnenwandelen. Uh, channel Dive, Kees van der laatste, Peter Becker en ikzelf. En wij gaan een paar stukken van Lennon live doen in de studio. Uh, dat, uh, het, key het keyboard ligt al klaar. Oh, ja. Oh, doe dat niet. Ja, wacht even hoor. Doe dat dan. Oh, oh, doe dat wel, uh, ja. ja, ja, ja. Zo. Ja, hij doet het. Nou, de, dat gaan we dus uh, <laughs> tussen drie en vier doen. Dus tussen drie en vier uh, hebben we een beetje live muziek. Verder, mocht u de, luisteren naar deze uitzending, mocht u ideeën hebben, mocht u uh, fragmenten willen horen, we hebben heel veel bij ons, dus we kunnen dat allicht gaan proberen. Uh, mocht u uh, iets willen vertellen over John Lennon of wat, u, uh, wat John Lennon betekent heeft in uw leven... Uh, aarzel dan niet om ons te bellen. Want dat zouden we best leuk vinden. Een beetje interactief en zo. Ja hoor. Uh, dan gaat Maurice u even. Uh, u mag mailen. Dat, uh, ik ga het even van Maurice vragen. Want die weet het allemaal uit zijn hoofd. Ja, ik denk dat het makkelijkste is om naar mij toe te mailen: Naar nou, Maurice. ZFM zfmzandvoort.nl. Ja. En anders kan je het bellen: naar 023 57 303 93. 023 57 303 93. Ja. En uh, dan horen wij graag uw reacties en eventueel uw ideeën. En uh, mochten we het fragment in huis hebben, we hebben heel veel bij ons. Uh, dus uh, mochten, we het, mochten we het fragment in huis hebben en het gaat over John Lennon, dan, uh, dan draaien we dat graag. Wat we nu als eerste gaan doen, uh, dames en heren, is luisteren naar het BBC News. Uh, en het BBC News dat de aankondiging doet van de moord op John Lennon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 She said later, in a statement issued through friends, that John loved and prayed for the human race. Please do the same for him. Crowds quickly gathered outside the apartment block as news of the murder spread. Some among them said the arrested man had been hanging around the building for some days. Police said the gunman had got John Lennon's autograph earlier in the evening said it wasn't uncommon for people to wait at the entrance to the Dakota because many celebrities lived there. According to the police account, the gunman fired five or seven shots at Lennon. Uh, Mr. Lennon was struck several times. We're not positive at this time as to how many times he was struck. He went up the stairs. There are five steps that lead up into the uh, the watchman's area of the uh, Dakota. He went through that area into an office and in, into an office inside where he uh, collapsed to the floor. Police say the motive for the murder is not clear, but they've described the man they arrested as mentally unbalanced. A police car took Lennon to the Roosevelt Hospital where doctors said he'd been hit seven times. He was dead by the time he arrived. Lennon's body was taken from the hospital for police examination, and a search was being made of the suspect's room at a block in another part of the city. All night, crowds, many of them weeping, waited outside Lennon's home, showing the reverence in which the founder of the Beatles was held by more than one generation. The news of Lennon's death has been broadcast all over the world. Moscow Radio reported it, and Yugoslav Radio played many of his records. In Lennon's hometown, the Lord Mayor of Liverpool said he hoped they'd be able to do something to commemorate the singer, perhaps by founding a college for musicians. Paul McCartney says he can't yet take in the news. He said John was a great guy who'll be missed by the whole world. George Harrison is said to be deeply shocked and hasn't yet contacted the other Beatles. Ringo Starr was on holiday when he was told about the murder. He immediately flew back to America. John Lennon's first wife, Cynthia, described his death as tragic, pointless and untimely. With her was their son, Julian, who's 17. Although his parents' marriage ended in 1968, he's always had a close relationship with his father. anger at john lennon's murder was expressed by george martin who worked with him as producer of most of the beatles records gavin hewitt asked him how he'd responded to the news um, i feel frightfully sorry for yoko and sean and all the people who loved him so much but i also feel very angry that it's such a senseless thing to happen that one of the great people that have happened this century have been just wiped out by the madness i'm very angry about it i'm angry about violence generally, which seems to be increasing, and I'm angry against those people who are responsible for spreading it, too. Um, I, if only responsible people could get together and, and try and reduce this violence, this kind of thing wouldn't happen. You're in the decade 1962 was dit van het album uh, Please, Please Me, een van de eerste singles van, uh, van de heren. En um, oorspronkelijk uh, had hun producer George Martin, die u straks eigenlijk al even hoorde, uh, een heel ander nummer voor ze in gedachten als, uh, als single, als opvolger van Love Me Do. Maar toen zeiden de Beatles, nou sorry, maar we hebben zelf iets veel beters. En toen kwamen ze oorspronkelijk met een langzame versie van dit nummer. Dat hebben ze later dus een beetje uh, qua tempo gemaakt. En toen kwam dus Please Please Me daaruit. En zo heette ook het eerste album van de Beatles. Uiteraard uh, gaan we in de eerste uur ook een uh, toch wel een beetje Beatles draaien. Uh, het solo werk van John Lennon komt natuurlijk vanzelf gedurende deze uitzending ook aan bod. Uh, na de break-up van de Beatles in 1970, wat ook alweer 40 jaar geleden is. 8 december 1980 dus, de dag van de moord op John Lennon. Uh, er is veel, uh, daarna nog veel uitgekomen, vooral uh, illegaal en uh, in, in het, uh, zeg maar, het niet-officiële circuit. Uh, onlangs uh, had uh, zijn weduwe nog het idee dat ze... Een, uh, een stripped down version moest gaan uitbrengen van het album Double Fantasy. De laatste LP die Lennon officieel uh, gemaakt heeft. Uh, daar ben ik persoonlijk nou niet zo erg weg van. Maar oké, okay, dat doen we ook niet. Want we draaien dat album straks echt wel uh, zoals het echt hoort. Um, ja, please please me. Dus we gaan nu even luisteren naar een fragmentje uit Anthology. Uh, van de Beatles. Uh, die prachtige... Serie dubbel cd's die uh, rond 1991, 92 uitkwamen. En die zelfs nog twee nieuwe nummers opleverden. Uh, gemaakt op bandjes die John Lennon thuis had gemaakt. Waaronder dus uh, Free as a Bird en um, Real Love. Uh, dat Real Love, dat zal u nog wel een aantal malen tegenkomen. Want dat heeft hij uh, eigenlijk al veel eerder ook in andere uh, contexten gebruikt. Maar eerst hier nu een stukje van Anthology. We were four guys that... Uh... I met Paul and said, do you want to join me band, you know? And then George joined, and then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all. De Beatles van hun eerste LP, uh, Twist and Shout. Zit nog wel een leuk verhaal aan. Ik zal dan proberen of ik dat fragmentje even kan vinden straks. Er um, staat nog wel... Er uh, is dus nog wel een leuke anekdote. De, de, de Beatles hadden uh, de, de hele dag gewerkt aan... Uh, aan deze LP. We hebben geloof ik 14 nummers in één dag opgenomen of zo. 13 En toen moest het aan het eind Twist and Shout nog. En waarom klinkt het nou zo lekker? Nou, John Lennon's stem was niet meer wat hij geweest was. Toen hij dit als laatste die dag nog moest opnemen. En daarom klinkt het ook zo lekker. Um, overigens werd dit uh, nummer ook gespeeld tijdens de uh, Royal Variety Performance. In, uh, een paar jaar later. En toen plaatste Lennon dus die legendarische opmerking. De People... Uh, in de cheap seats, just clap your hands. And the rest of the people, de mensen die op de dure plaatsen zitten, just rattle your jewelry. Oftewel, de mensen op de goedkope plaatsen mogen in de handen klappen. En degenen die op de dure plaatsen zitten, kunnen met hun juwelen rammelen. Nou, dat was een leuke grap. Want de koningin van Engeland, Elizabeth, zat daar dus ook bij. Heel grappig. Goed, uh, we gaan door. Uh, we hebben... Uh, dankzij YouTube uh, wat een prachtig medium vind ik nog altijd. Een aantal hele mooie fragmenten uh, kunnen vinden. En onder andere de reactie van Paul McCartney op de dood van John. This is John Lawrence in London. Another of John Lennon's former partners, Paul McCartney, spent the day at an Oxford Street studio saying, "Work is the best tonic." Police were standing by along with reporters as McCartney finished. What was your reaction to the death of son John? Shocked, you know it's terrible news what were you recording today um i was just listening to some stuff you know i just didn't want to sit at home why well i didn't feel like it what time did you hear the news oh, this morning sometime very early yeah, yeah. don't know yeah drag isn't it yes, okay cheers bye -bye. Bye -bye. All right. Hello. Hello, guys the survivor of the most successful songwriting team in history also said John will be remembered for his unique contribution to art, music and world peace. Dat is Paul McCartney. Toen hij uit een studio vandaan kwam, het was duidelijk te merken... dat hij niet zoveel zin had om er veel over te praten. Want ik kan me dat natuurlijk ook wel voorstellen... Als, eh, als een hele goede vriend van je, um, als je het nieuws zegt... dat hij gewoon uh, ruzieloos voor zijn um, uh, appartement in New York is doodgeschoten. Um, hij heeft overigens... Uh, op een LP die daarna uitkwam, Paul McCartney, dan... een heel mooi, fantastisch mooi liedje geschreven over John Lennon. Ik heb toevallig ook in 2009 nog de kans gezien gehad om hem dat live te horen doen in het Gelderdom. En het is, je gelooft het of niet, maar toen stond meneer, stond Paul dus echt gewoon met tranen in zijn ogen dat nummer te zingen. Die versie heb ik helaas niet voor u, maar wel een andere versie van Here Today, het herdenkingsnummer wat Paul schreef voor zijn vriend John Lennon. And if I said, I really knew you well, what would your answer be if you were here today? Ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. You were here today Ooh, Here today But as for me I still remember how it was before The night the time we met time Well I suppose that you could say that we were playing hard together Didn't understand a thing But we could always sing What about the night we cried Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word But you were always there The smile, and if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Ja, een prachtige ode, een prachtige herdenking van Paul McCartney op, uh, op uh, John Lennon. If you were here today en het, hij doet het uh, stuk ook diverse keren tijdens live concerten. Vorig jaar, 2009, dat hij in het Gelderdom was, deed hij het ook. En uh, nou, dat was bijzonder indrukwekkend, want Paul stond echt met tranen in zijn ogen dat uh, daar te zingen. Het was echt wel uh, de moeite waard om dat te zien. Uh, Slotverrekening, ze hebben wel oneenigheid gehad. Natuurlijk, tijd dat de Beatles uit elkaar gingen, was het allemaal niet zo... Uh, niet zo leuk, maar uh, dat heeft eigenlijk niet zo gek lang geduurd, want uh, terwijl iedereen nog steeds de pers en allerlei mensen bezig waren met uh, verhalen over de vijandschap tussen Lennon en McCartney, waren de twee heren al lang weer uh, on speaking terms om het zo maar te zeggen, want het heeft eigenlijk allemaal niet zo gek lang uh, geduurd. Um, straks uh, gaan we nog meer. Uh, gaan we ook bijvoorbeeld uh, even luisteren naar de, het herdenkingsliedje wat George Harrison voor Lennon geschreven heeft. Ook dat uh, is een zeer indrukwekkend uh, liedje. Doen we zo. Maar eerst natuurlijk weer even de Beatles. Uh, van de LP With the Beatles. Een nummer dat. Uh, ik, ik kies expres bij de Beatles ook de nummers die John gezongen heeft. dat uh, Uiteraard. En het, Vaak is het ook zo dat de nummers die John zingt... dat die ook door John gezongen, ge, geschreven zijn. Dus uh, daar kun je ze vaak ook heel goed aan herkennen. Vandaar dit prachtige werkje. Een lekker swingnummer. Heerlijk nummer van Witte The Beatles. It won't be long. It won't be long, yeah. Het was uit 1963, 22 november 1963 kwam die LP uit. En uh, dat is tevens. Als je het dan toch over moord hebt, is dat uh, wel ook wel weer een legendarische datum. Want die LP kwam uit 22 november 1963. En dat was gelijk de dag dat John F. Kennedy werd doodgeschoten. Ja, het is allemaal maar weer... Wel een moordplaat dus. Ja, <laughs> ja. De John Lennon en de Beatles natuurlijk. En ik zei het al, ik kies van de Beatles natuurlijk het materiaal dat John geschreven heeft. Dat is overal meestal duidelijk herkenbaar aan het feit dat hij de nummers ook zingt. De nummers die Paul geschreven heeft, zingt Paul meestal. Dus, uh, en ze hebben natuurlijk ook veel gezamenlijk gedaan, dat is, uh, dat is logisch. Maar toch hoor je duidelijk wel de uh, ja, Lennon-hand in die liedjes. Dus die laten we uh, vandaag vooral horen. Uh, eerst de uur zeker Beatles. En we gaan natuurlijk ook uh, later nog wat aandacht besteden. Want we hebben tijd gehad. we zitten tot zes uur hier per slotverrekening. We gaan later natuurlijk ook nog wat uh, heel... Sorry, heel veel aandacht besteden aan het solo-materiaal dat Lennon gemaakt heeft. En er zijn ook nog schitterende, prachtige dingen bij. Nu uh, weer even iets heel anders. Uh, George Harrison uh, heeft ook een lied geschreven ter nagedachtenis aan John Lennon. En dat gaan we zo draaien. Het, het leuke hiervan is wel, uh, tenminste ik vermoed dat... Uh, ja, ik weet het eigenlijk bijna wel zeker, dat ook Paul McCartney... Uh, aan dit nummer heeft meegewerkt, zeker in de background vocals, dus in de achtergrondkoortjes, is die stem duidelijk te horen. Uh, dus het was eigenlijk weer een samenwerking tussen, tussen uh, George en Paul gezamenlijk. Um, dat de Beatles altijd op goed, later toch wel op heel goede voet met elkaar stonden, is ook bewezen in het feit dat, dat, bijvoorbeeld op de laatste cd van Ringo Starr die vorig jaar is uitgekomen, begin dit jaar is uitgekomen, ook Paul McCartney weer meedoet. Uh, als zanger en ook als bassist. Dat was heel leuk. Ja. Gaan we misschien ook nog wel even laten horen later. In het, in het programma. Maar eerst nu het herdenkingsnummer. wat George Harrison schreef. voor zijn eh, vriend John Lennon. En dat nummer dat heet All Those Years Ago. Gelukkig weet ik niet waar alles zit in de studio. Oh, dat is makkelijk. jawel. Uh, goed. George Harrison was dit. Intussen zelf ook al weer negen jaar dood. Uh, George Harrison dus schreef ook een herdenkingsnummer voor uh, zijn vriend... Uh, John Lennon. Kijk, nou heette hij die ook weer. Ja. Um, het was over tijd overigens. Uh, want Lennon is niet altijd even prettig geweest over zijn historie met de Beatles. En ook niet over zijn ex-collega's. Want er is zelfs een, zelfs een stuk interview bekend. Dat hij uh, het heeft over, uh, over George. Dat hij George Harrison maar niet wil noemen in dat interview. Omdat George ook verzuimd had om John Lennon te noemen bij de... Uh, Meest invloedrijke gitaristen die George Harrison kende. Dat is ook weer. Maar goed, um, zo was Lennon. Hij was nog wel eens dwars. En dag uh, met iemand als hem, kun je dat gewoon hebben. Um, daar gaan we straks ook wel een aantal fragmenten van horen. Ik heb nog uh, aardig wat interviewmateriaal gevonden. Uh, dus uh, u hoort daar nog genoeg van. Wat u net hoorde, was dus All Those Years ago. Uh, wat, wat heb jij eigenlijk met de Beatles? je het heel eurlijk weten? Uh, ja. Eigenlijk niet zo superveel. Nee, joh. jij bent er nog veel te jong voor. Ik, ik, ik ben zeg maar vijf jaar na de dood van John Lennon ben ik pas geboren. Oh. En ja, mijn ouders luisteren er ook weinig tot niet naar. Oh. Dus ja, uh, ik ben er niet echt mee opgegroeid of nee, iets. Nee, nee. Dat kan maar ook. ik vind het wel allemaal heerlijke luistermuziek. Toch? Ja. Oké. Okay. Nou, dan leer je vanmiddag een heleboel. Dan wordt het een opvoedkundige uh, middag voor je. Want ik denk dat je er nooit zoveel Lennon en Beatles voor je oren gehad. Uh, nee, eh, dat klopt. En dat, en, en dat ook nog vijf, minuut, vijf uur lang. Dus ja, we, hoe, we zijn nu ongeveer veertig minuten bezig. Ja, zo, hebben... zo lang heb ik nog nooit gehoord. Nee. Ja, een keertje in, uh, met uh, de vier miljoen uitzending. Twee ja. uur lang. Had je ook een album uh, meegenomen. Ja, dat die live LP. Ja. Ja. God, die ben ik vergeten mee te nemen. Stom. Maar nou ja, goed, dat maakt niet uit. Er zijn genoeg we fragmenten. Zat. We hebben zat. Joh. We hebben zoveel liggen. Uh, volgende nummer. Uh, de... Zo, gaat hij er vandoor? Gaat hij er vandoor. <laughs> uh, op welke LP, uh, in, uh, vooral de eerste LP's tot en met uh, Hard Day's Night aan toe, stonden altijd wel een paar... Uh, Nee, later ook nog wel trouwens. Er uh, stonden altijd wel een paar uh, echte oude rhythm and blues covers. Dat was bij Please Me was dat Twist and Shout. Die hoorden nu. En op die LP van Witte Beatles was er ook weer eentje. Uh, echt zo'n oude soulstamper. Uh, en die werden dus uh, eigenlijk grotendeels altijd dan door John Lennon gezongen. Want daar was hij helemaal gek van. John Lennon was echt een figuur die geïnspireerd was door de Amerikaanse rock'n'roll. Chuck Berry, uh, dat soort mensen allemaal. Uh, en ook wel uh, bepaalde soulgroepen die. Uh, Spraken hem zeer aan Het uh, volgende nummer is ook weer zo'n cover In, uh, Lennon op zijn roust Zou je bijna kunnen zeggen Het heet Money Dat echt, dat is, uh, de muziek die je van de Beatles hoort althans van de LP's zijn de digital remasters dames en heren die uh, dit jaar zijn uitgekomen die fantastische box ik uh, vond het wel makkelijker om die mee te nemen in plaats van al die 14 LP's er mee moeten slepen en dus ik denk laat ik maar uh, gewoon lekker de, de digital remasters nemen uh, Nummer nummer The Money dat geschreven door Barry Gordy onder andere de man die uh, ook verantwoordelijk was voor het Motown werk allemaal eigenaar was van dat label en um, nou ja, dit waren de Beatles. En als je dus nagaat dat dat allemaal zo'n beetje live gespeeld is... Want je had toen natuurlijk nog geen grote meer sporen techniek. Alles werd gedaan op vier sporen. Uh, dus je kon hooguit vier keer wat, wat, wat doen. Uh, dus de Beatles speelden altijd... Uh, wat hoor ik nou? Ja, ik stoot de ongeluk tegen de microfoon aan. Nou. Oh, sorry. Ik denk... Uh, <laughs> we zouden de geesten opgeroepen hebben of zo. Maar... Uh, in ieder geval, de Beatles speelden dus grotendeels live in de studio altijd. En daarom kon je ook wel heel goed horen wat een fantastische band het eigenlijk was. Het volgende nummer zijn ook de Beatles, maar dan van nog een aantal jaren daarvoor. Uh, ik vond een leuk fragmentje van een nummer dat nou waarschijnlijk een van de aller aller aller aller aller opnamen is geweest die van de Beatles gemaakt zijn. Waarschijnlijk toen nog op een huistuin en keuken want dat klinkt natuurlijk niet zo best. Maar het is toch wel leuk om u dat te laten horen hoe de Beatles slonken voordat ze beroemd werden en voordat ze zelfs maar platen gingen maken. Uh, het is een hele oude opname. Uh, ik denk dat die uit eind jaren 50 of misschien wel begin 1960 is. Staat er helaas niet bij in het in het boekje. Het is wel een nummer van Buddy Holly en dat is wel leuk want dat kunt u dat even horen. Het heet "That'll be the day". Dit zijn de Beatles. "Well that will be the day when you say goodbye that'll be the day when you, yeah. you make your final high say you're gonna leave you know the like cuz Day. When I die, let you give me all your loving and your the loving, and all your love, kisses, and your money, you too. You say you love me, baby, and you tell me, baby, that someday, well, I'll be some love, That'll be the day, and you make me cry, will be the day. Thank I take all the to be a so little like Nou, dat is echt oud hoor. Het is gewoon waarschijnlijk opgenomen op een uh, heel eenvoudige bandencorder. Ergens in een, een huiskamer. Of misschien wel in een repetitieruimte. Of weet ik veel. In ieder geval, het was een oud werkje van uh, Buddy Holly. Uh, die heeft het tot als bekendgemaakt. En uh, dat heeft u natuurlijk herkend. will be the day de Beatles um, deden het intussen zeer goed. We hebben de eerste twee LP's al uh, even vluchtig behandeld. Uh, please, please me with the Beatles. De derde LP die uitkwam was in 1964. En dat was een LP naar aanleiding van de eerste film. Want het was toen nog altijd zo, als je natuurlijk uh, popartiest was. Uh, dat hadden we al gezien aan Elvis Presley. En dat hadden we ook al gezien aan Cliff Richard. Uh, Daar moest je ook films maken. En uh, dat... Uh, dat deden de Beatles uh, dus eigenlijk ook. Uh, ik ga zo nog even zoeken naar een uh, later interview. waarin Lennon nog iets zegt over die film. Uh, het punt is dat de, uh, de, Beatles, het, de, de film A Hard Day's Night. was eigenlijk uh, gebaseerd zeg maar, zeg maar, uh, op een dag uit het leven van de Beatles. Uh, dus het was ook een zwart, het was nog een zwart-wit film. Dat ook nog. En die uh, man die het scenario geschreven had. Die heeft uh, ongeveer drie dagen met de Beatles opgetrokken in die tijd. En toen de tijd uh, en daaruit dus het scenario samengesteld. En uh, de karakters van de Beatles als een soort uh, stripfiguren. Zei John Lennon later. Uh, heeft hij dat, uh, dat gedaan. En uh, nou ja. Het leuke van die film ook. Ik heb, uh, het leuke van die film was ook dat in Nederland draaide die film natuurlijk ook. In de bioscopen. Uh, het, was, het gaat natuurlijk over de film A Hard Day's Night. Dat snapt u al. Uh, en het leuke was dat als je. Ik, ik heb de film gezien in Haarlem. In de toenmalige Rembrandt-bioscoop. Die bestond er nog. Zo lang niet meer natuurlijk. Maar die, uh, die stond er nog toch. Uh, op, de, op de grote markt. De Rembrandt-bioscoop. En A Hard Day's Night werd in Nederland. Uh, op zeer sublieme wijze vertaald. Dat was heel mooi. Er werd namelijk, er stond namelijk op de bioscoop met grote letters. Yeah, yeah, yeah. Hier zijn we. A NETJES. Ja, NETJES Jawel. vertaald ook A Hard Day's ja. Night. Overigens is A Hard Day's Night is een, is een, um, een term van Ringo geweest. Want Ringo Starr was iemand die nogal veel gekke one-liners kon produceren. En dit was er een van. Er uh, werd op een gegeven moment aan hem gevraagd. Van, How was your day yesterday, Ringo? Well, it's been A Hard Day's Night. En dat was dan gelijk ook de inspiratie voor het schrijven van de titelsong van die film. A Hard Day's Night. It's been a hard Uh, dat zou een beetje te veel voor. Nou dat maakt ook niet uit. We doen niet alle, alleen de albums van de Beatles doen we wel in chronologische volgorde. Maar de fragmenten die er tussendoor komen niet helemaal. Uh, hoe is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen voor de Beatles? Nou, het begon eigenlijk allemaal dat ze uh, natuurlijk... Uh, als vier jongens een leuk beentje hadden in Liverpool. Daarna gingen de heren naar Duitsland. Uh, in Hamburg. En in Hamburg, um, daar ontmoette zij een manier. Die heette Tony Sheridan. En um, Tony Sheridan, die zou daar een, uh, een plaat opnemen. En die nam dus de Beatles als begeleidingsband. Um, daarom, dat, uh, daar ontstonden een aantal leuke dingen uit. Um, en daar gaan we zoiets van horen. Maar dat singeltje wat in Duitsland uitgebracht werd. Het fantastische lied My Bonnie is over the ocean. Dat was eigenlijk gelijk een beetje het begin van het contact tussen de Beatles en Brian Epstein. Want uh, er kwam dus een fan, een fan van de Beatles uh, in Liverpool. Vragen naar die single My Bonnie. En Brian Epstein had altijd zoiets van als een plaat er niet was. Dan moest al het alles mogelijk in het werk gesteld worden. Om, uh, om die plaat dan ook inderdaad te krijgen. Dus dat, ver, dat beloofde een heleboel speurwerk, en uiteindelijk kwamen ze dus inderdaad bij die Duitse single uit: het Duitse singeltje. En dat, dat uh, werd toen in Liverpool ook eigenlijk het begin van de Beatles platencarrière. En het werd ook natuurlijk het begin van het uh, contact... tussen de Beatles en Brian Epstein, hun, hun manager. Hij ging uh, samen met de, uh, Alistair Taylor, zijn assistent... Uh, op een gegeven moment een lunchconcert bezoeken in de Cavern Club. En in een keurig net pak. En toen Brian Epstein was een correct uh, geklede en vooral stijlvolle zakenman. En uh, die ging daar dus de, die kelder in in Liverpool... En wist niet wat, wat er daar gebeurde. Dan zag hij daar de Beatles. En dat was het begin van hun samenwerking. En we weten allemaal wat daaruit voortgekomen is. Want alles kwam op zijn pootjes terecht. Uh, de Beatles werden onder leiding van Epstein. En George Martin, hun producer, uh, groeiden ze dus echt wel uit. Tot, nou ja, er wordt nog steeds gezegd, de grootste band aller tijden. Dat zeg ik niet, maar dat is de algemene opinion, zou ik maar zeggen. Dat singeltje my Bonnie dat heb ik voor u. Daar komt het.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 leuk dit. Kun je nog uh, snel de nummer 11, uh, het volgende nummer uh, doordraaien? Ja, dat is leuk. Ain't She Sweet. Gezongen door John Lennon.